Bij Ron Zand kwam een wandelaar zo'n 100 jerrycans en vaten tegen op een zandpad. In het buitengebied van Tegelen werden zondag 12 vaten gevonden. De vestigingen van boekhandel Polade blijven zo kort mogelijk dicht... zei directeur Jan van der Wauw in Pauw en Witteman. De 20 Nederlandse vestigingen zijn vanaf vandaag tijdelijk dicht. Wanneer de boekwinkels precies weer open gaan, kon de directeur niet vertellen. Hij bevestigt dat er een paar miljoen euro nodig is om door de situatie heen te komen... Ook zei hij dat er gesprekken worden gevoerd met overnamekandidaten. President Yanukovych van Oekraïne trekt de onlangs aangenomen wet in... die het recht op demonstraties inperkt. Dat heeft hij laten weten in een verklaring op zijn website. De nieuwe wet leidde tot felle betogingen in de hoofdstad Kiev. De verklaring kwam na een ontmoeting van Yanukovych... met de belangrijkste oppositieleiders. In Zweden is een website gelanceerd waarop iedereen kan zien of iemand een strafblad heeft. Daarvoor hoeft alleen een naam of een burgerservice-nummer ingevuld te worden. Ook kunnen de Zweden op de site een kaart van hun buurt bekijken om te zien wie er ooit is veroordeeld. Volgens de advocaat die de internetdienst Lexbase heeft opgezet... is de site bijvoorbeeld handig voor vrouwen die meer willen weten over een man met wie ze voor het eerst uitgaan. Het weer in de loop van de nacht klaart het op. De temperatuur daalt naar 0 tot 3 graden. Op natte weggedeeltes kan het glad worden. Overdag in het zuidwesten en westen bewolkt en soms regen. In het oosten en noordoosten wat zon. En het is zo'n 5 graden. Dit was het RwS Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Straks hoort u dichter Menno Wichman over wat hem door de nacht heen helpt als de slaap het niet wil doen. En we gaan het hebben over een nieuwe voorstelling naar aanleiding van, uh, of geïnspireerd op Goethe. mijn Faust heet die voorstelling over mensen die hun ziel verkopen aan de duivel. En uh, gangsters langs de Duitse autobaan hoort u ook naar aanleiding van het boek Tankstellen van Auke van Stralen. Maar we beginnen met uh, Maartje Wortel. Zij is uh, schrijver, publiceerde onlangs het boek IJstijd. En deze week schrijft ze elke dag voor ons een verhaal op basis van de actualiteit. Goedenacht Maartje. Goedenacht Pieter, hallo. Hallo. Zo. Wat een mooi nieuwsnet over die... Uh, over Zweden? Uh, ja. Ja, ik... ik, ik Goh, wat, wat, uh, wat moet je daarmee? Dat je, dan, dat je op internet gaat zien wie er bij jou in de straat allemaal een strafblad hebben. Ja, het is echt verschrikkelijk dat het kan. Maar ik moest er toch heel hard om lachen. Omdat ik moest ik er ook vond... om grinniken. <laughs> Vooral mooi dat vrouwen dan kunnen kijken met wat voor soort man ze uitgaan. Ja, heel, dat, is uh... toch, dat is toch fantastisch. Vooral ja. ook de gedachte dat, dat vrouwen dan massaal zouden zeggen... wanneer die man een strafblad lijkt te hebben van nou, ik, ik doe het niet. Terwijl de waarheid ja. leert dat, dat heel veel vrouwen het juist wel interessant vinden... als een man een beetje fout is. Klopt, ja, dat vinden kan... ze vaak aantrekkelijk. Ik meen me te wordt... herinneren dat, dat Holleder in, in de in de gevangenis ook allemaal liefdesbrieven kreeg. Ja, sowieso. Al die mannen uit gevangenis, ook al kennen die vrouwen ze niet. Dat brieven schrijven, ze doen ze allemaal. Dus zij vinden dat heel aantrekkelijk, ja. En, en een strafblad, ik, ik hoop wel dat er dan een beetje zorgvuldig bij staat... waarvoor je dat hebt, want dat maakt het natuurlijk ook nog uit. Ik bedoel, niet, ik bedoel, de een is misschien een moordenaar... en de ander heeft misschien winkeldiefstal gepleegd. Maar ik hoop dat ze dat er netjes bij zetten. Ja, ik vind het heel opmerkelijk. Ik hoop dat het uiteindelijk toch niet doorgaat, die, die hele site. Maar het zal, zal wel niet teruggedraaid kunnen op de weer. Het gaat, ik vind het heel raar dat het kan. Maar goed, het is, het is Zweden, goed, hè? Dus, uh... ja, ja, in Zweden, Ja, ja. Nou, wat, wat heeft jou geïnspireerd tot het schrijven van een verhaal ah, vandaag? Um, nou, zou ik het eerst voorlezen of niet? Dat is misschien fijn. Ik, heb, ik, ken, ik het ken het verhaal niet, dus, dus misschien kan jij beoordelen wat het beste werkt voor de. Nou, ik kan het ook wel gewoon vertellen eigenlijk hoor. Geheimzinnigheid om niks eigenlijk. Uh, want het gaat uh, uh, erom dat uh, Erik, dan moet ik goed kijken of ik het goed zeg. Los, en heet hij, volgens mij is dood en hij was een Marlboro-man. Uh, en hij is dood aan, uh, aan een longziekte. En hij is de derde Marlboro-man die dood is gegaan aan een longziekte. En dat vind ik opnieuw wel een, een rang uh, nieuwsbericht. Omdat ik me mee moet herinneren dat de directeur van Segway, dat zo'n fietsje waar allemaal uh, vooral zakenlui, zo'n tweewieletje waar zakenlui mee door de stad uh, rijden. Uh, daar is die mee, de, de baas van, van Jack W. is daarmee van de berg afgereden. En die is dood, maar dat is al lang geleden. Maar ik vind dat soort nieuwsberichten wel uh, die prikkelen, <laughs> prikkelen de verbeelding. Nou ja, ook wel mooi als je een, een, een dood krijgt die bij je leven past. Ja, precies. Laat je verhaal uh, horen. Ik ben ja, benieuwd geworden. Ja, het verhaal heet uh, Cowboy. Susan wilde geen man... Het liefst wilde ze de rest van haar leven alleen blijven, maar ze was mooi. Echt mooi. En blijf dan maar eens alleen. Ze had wel eens gelezen dat een mens maar een bepaalde dosis wilskracht per dag heeft. Als je bijvoorbeeld in plaats van een hamburger toch voor broccoli kiest... niet omdat je broccoli wilt, maar omdat je weet dat het beter voor je is... dan vreet, vreet dat een stuk wilskracht weg. Op de dag dat ze Erik ontmoet had, was haar witkracht op. Hij kon haar gemakkelijk verleiden. Nog moet het niet enkel aan haar zwakte hebben gelegen. Er was ook iets aan hem. iets buitengewoons. Hij droeg een cowboyhoed en een rode blouse... die strak om zijn torso zat... en hij straalde een kant uit... die ze nooit eerder bij een mens had gezien. Hij stond met één hand tegen de bar geleund... en zijn andere hand een sigaret... Zat een hekel aan sigaretten. Laat staan aan mannen die rookten. Laat staan aan mannen die met zoveel nonchalance rookten. Maar hij stond daar, Ierik dus, alsof hij een reclame maakte voor het leven in plaats van voor de dood. Zat hem al die jaren op haar eigen manier liefkozend, advocaat van de duivel genoemd. Waarop hij stevast antwoordde, wie heeft er een goed nodig? En dan stak hij er weer een op en dan rookte hij alsof hij een levend kunstwerk was. Op het laatst lag hij in een veel te groot bed in een kamer die blauw stond van de rook. Eriks longen piepten zoals ballonnen wanneer je zo langzaam leeg laat lopen. Suze had hem zijn hoed opgezet en hij glimlachte nog één keer naar haar. Ze zag dat het hem moeite kostte. En dat was goed, want alles was makkelijk genoeg geweest. Mooi, ja. Ja, dat is, ja, je maakt reclame voor het leven natuurlijk. Dat, dat is, dat is eigenlijk, je verkoopt altijd iets anders met een reclame. Daarom daar vind ik ook niet dat je, dat je eigenlijk heel hard moet lachen. als Wat sommigen dan doen, hè? Niet, niet jij, maar als, als zo'n Marlboro-man sterft. Dat, ja. Uh, ja die bedoel, hij heeft sigaretten verkocht, maar hij was een, een icoon eigenlijk om iets anders dan de sigaret in zekere zin. Ja, precies. En het... Uh... Ja, ik, ik vind juist zo'n... Ja, ik noem dat een Marlboro, maar een, een Marlboro-man. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Maar heel... Zoiets is heel aantrekkelijk dat... Uh, een mens zelf... Een bepaalde levensstijl kan vertegenwoordigen... Waar iedereen in trapt... Als je dat in beeld brengt en dat je dat na wil gaan doen. Want ik, uh, ik las ook dat... Uh, die, die Marlboro-mannen, iedereen dacht ook dat dat echt cowboys waren. Of dat dat echt hele wilde, woeste mensen waren. Terwijl het natuurlijk gewoon aantrekkelijke mannen waren die zo van, straat, van de straat waren geplukt. Maar ik vind dat wel heel mooi dat je zoiets uit kan stralen wat iedereen wil. Ja, en eigenlijk wil je vrijheid, je wil een wild leven. En, en wat je koopt is een verslaving. Ja. Dat is, uh, dat... En het is ook jammer, vind ik, dat, het, dat de droom vervlogen is met het roken... dat het gewoon nooit gelukt is om een gezonde sigaret te ontwerpen. Dat, dat, dat snap ik niet dat dat niet kan. Ik bedoel, je moet er al iets... Ja, oké, okay, je hebt dan die e-sigaretten, maar dat vind ik toch niet het echte werk. Maar je moet er een ja. sigaret die alleen maar vitamine bevat kunnen maken. Maar dan is het weer niet zo aantrekkelijk natuurlijk. Want dat is het hele... Het, het mooie aan, aan, aan sigaretten of alcohol of drugs of seks of, of alle verslavingen, is dat er iets gevaarlijks in schuilt, of dat je toch speelt met dat die vrijheid een prijs heeft. En anders is het meteen is de charme meteen weg. Nou, dat is een maar hele mooie, gelijk. dat is Wat een mooie is? gedachte. We, daar, daar gaan we daar gaan we mee afsluiten met de mooie ja, gedachte dat, is goed. dat ongevaarlijke <laughs> dingen gewoon saai zijn. Maartje Wortel, dank je wel en uh, graag tot morgen. Ja, tot morgen, Pieter. Doeg. Doeg. Zijn vorige album bracht hij alleen uit als bladmuziek. Maar dit keer is hij toch zo vriendelijk om hem gewoon ook even netjes in te spelen. Back. Uh, het nieuwe plaat komt eraan. En dit eerste nummer is alvast uh, vrijgegeven. Het nummer heette Blue Moon. En de plaat die eraan komt heet Morning Face. De VPRO op Radio 1, het programma Nooit Meer Slapen. Auke van Stralens tankstellen is een Europese misdaadzage. Denk aan Scorsese's film Goodfellas. Maar dan in plaats van New York, Karlsruhe En in plaats van Amerikaans-Italiaanse restaurants, Duitse pompstations, tankstelles, Verschil moet er nou eenmaal zijn. Het is het verhaal van drie vrienden, Douwe, Mehmet en Tony. Drie jongens die wachten op later. Als ze de kans krijgen lucratieve drugstransporten te rijden, grijpen ze die kans meteen gretig aan. En wat dan volgt is een reis door de met curryworstvet besmeurde onderwereld van Europa. De auteur werkt als leidinggevende bij een groot afvalverwerkingsbedrijf... en Tankstellen is zijn debuutroman. Maarten Westerveen kreeg een ritje aangeboden... door de auteur Auke van Stralen, die hem opwachtte in Arnhem. Dag Maarten, bedankt hey, Goeiedag Auke, waar sta je ongeveer? Zie, hoor ik je te zien? Ik uh, sta buiten het station aan mijn sta je, Zit je in je auto, want ik zit nu naar je te zoeken... Ik sta uh, nu. Uh, nu voor de entree van een ik, ik zie je met je handjes zwaaien. Ik kom eraan. Ja. ja. Kijk de verkeerde kant op. Deze kant. Hoi. Ja, nee. dus dit s avonds rijden, het heeft iets... Uh, voor mij houdt het altijd nog iets, iets licht magisch. Als ik zo in een, in een auto in het donker zo ga, dan voel je je toch heel erg... Je voelt je soeverein, hè? De zo groot. Hè? Dus uh, je hebt nou de controle over het stuur. Je kan bepalen waar je naartoe wil gaan. Dus dat, dat geeft altijd een mooi gevoel. Hoe later, hoe mooier het ook wordt hoor. Dus uh, met name midden in de nacht vind ik het altijd prachtig. Dan rijd ik ook graag. In het boek draait nagenoeg alles om de auto en de auto's. Ik bedoel, dit boek is niet zonder de auto voor te stellen. Je, je hebt hem nodig. Die mensen in jouw boek. Uh, het, het, het lijkt bijna... Soms kreeg ik het idee dat deze mensen... Eh, die, die ritjes, zoals ze genoemd worden... Dat het bijna een soort... Nee, het geld is een goede reden. Maar het lijkt soms bijna een soort excuus. Dat, dat, dat, die, dat, dat reizen, dat onderweg zijn... Dat soevereine gevoel in de auto... Dat dat is wat ze uiteindelijk toch over de streep trekt... Om dit soort werk te doen. Misschien heb ik het fout, maar het trof me af en toe zo. Nou, ik vind het wel uh, mooi eruit gehaald eigenlijk. Ik denk dat er ook altijd een uh, bepaald he, genot, gewin, gemak... en uh, het gewin is duidelijk, er wordt flink betaald voor ritjes... maar er moet ook een bepaalde genotsfactor in zitten en die zit er dan ook degelijk in. Het rijden in allerlei hele luxe auto's... die normaal onbetaalbaar voor die jongens zijn... is natuurlijk prachtig. Uh, en dan ook echt avontuurlijke ritten maken... He. is daar wel een onderdeel van... Auke van Stralens, Tankstellen begint met een motto van Patrick Mariano uit Memory Lane. Een paar mensen ontmoeten elkaar bij toeval, vormen een groepje, dan valt alles uiteen en lost op in het niets. Dat is een redelijk treffende beschrijving van dit groepje vrienden. Tekenend voor de karakters in het criminele milieu is een soort hoogmoedige naïviteit. Het geld, de vrouwen, de auto's, een einde lijkt er niet aan te zijn. Alle risico's en gevaren en spijt lijkt er alleen maar een weg omhoog te zijn. Waar komt die naïviteit volgens Auken vandaan? Ja, vertrouwen in de toekomst, vertrouwen in een eigen gedrag... en gekoppeld aan een bepaald soort naïviteit. Hoewel die naïviteit zo vaak om ons heen te zien is. Hè? Ik zie voortdurend naïviteit bij mensen. En een element in het boek is ook dat de hoofdpersoon patronen... ...ziet, structuren ziet, verder kijkt dan een ander. Ik denk, dat is een kracht van mij. Ik kan vaak verder kijken en meer zien dan een ander. Niet alleen in mijn functie, maar dat zit ook echt in mij. De handicap is meteen dat ik soms heel veel details ook weer niet zie... ...of me daar niet in wil verdiepen... Uh, maar die naïviteit van mensen, je hoeft maar om je heen te kijken. Hoe kan het nou zijn dat wij in een terecht zijn gekomen... en dat mensen dachten dat al die dingen konden? Hoe kan het met aandelen zijn? En daar ben ik ook onderdeel van, dat ik aandelen koop, die dingen gaan naar beneden... en ik een hoop heb dat het morgen allemaal goed gaat komen. Maar het kwam niet goed, dus ik heb aandelen, KPN Quest bijvoorbeeld, gehad. Ja, en dat bedrijf bestaat gewoon niet meer. Maar ik bleef maar zitten met diezelfde naïeve hoop, het gaat wel goed komen. Dus ik vind het een hele menselijke eigenschap eigenlijk. En het is heel raar, in jouw boek is dat zowel iets dat heel erg veel gedonder oplevert. Uh, pijn en lijden, geweld, verdriet. En tegelijkertijd blijkt dat op andere momenten ook nou ja, de enige uitweg te zijn. Het blijven geloven dat dat toch goed komt, is ook de enige manier waarop je er weer uit kan komen. Ja, het, is, het klinkt als een mooie uh, algemene filosofie, zoals je het nou uh, weergeeft... En ik denk dat dat wel een beetje kenmerkend is voor ons alle menselijk gedrag. De combinatie van uh, de pijn van de daden die, uh, eh, die je ondervindt... gekoppeld aan een voortdurende hoop, dat drijft ons ook voort. En dat zorgt ervoor dat we dingen blijven doen. En het, het is ook natuurlijk vaak zo, het gaat goed totdat het niet goed gaat. En dat geldt voor heel veel mensen zo. Net als mensen blijven roken en ondanks alle kennis en informatie hebben over de mogelijkheid tot kanker... Uh, wordt er misschien pas een gedragsverandering getoond als de eerste symptomen van kanker zijn? En zelfs dan nog niet. Dus we blijven in een soort naïeve hoop hebben dat het allemaal niet bestaat. Zoals ik vroeger uh, mijn hoofd onder de lakens deed uh, en dacht: nou zit niet met mij, die enge man is nu verdwenen. We hebben het nu ook over hoe je ja, ook nu, he, nu word je opeens heel anders bevraagd he, door een interviewer over uh, je boek. Als schrijver kun je natuurlijk over deze dingen. Als schrijver kun je deze dingen op een manier behandelen... die nou ja, in het dagelijks leven natuurlijk eerder een beetje vreemd zouden zijn. Als je zo zou oreren op de werkvloer, zou men toch gaan fronsen. En ik kan me voorstellen dat je vriendin inderdaad ook niet zit te wachten... op dit soort oraties op die manier. Maar nu als schrijver kun je opeens wel iets met die inzichten. Ja, je kan er wat mee. Ik heb daar alleen nooit uh, bewust of heel expliciet... Uh, formuleringen aangeweid. Het is allemaal te lozen. Je, je, je past ervoor om het in te gaan kleuren... Ja, ik wil het niet inkleuren. Net als in Hollywoodfilms dat uh, als er verdriet is, dan zoomt die camera zo heel langzaam in. Je ziet de traan verschijnen. Als het allemaal nog niet duidelijk is, dan komt er een strijkorkestje onder. Hier moet emotie gevoeld worden. Jij als kijker kan geen kant op. Nou, dat vind ik niet gaaf. En dat vind ik de kracht van een A. Alberts. Daar wordt nooit een woord van gevoel in neergezet. Terwijl het zo inleefbaar is eigenlijk uit het gedrag van de mensen of de context waarin het zit. Dan wordt het echt heel sterk en kan het alleen maar krachtiger worden, vind ik. Is dat volkomen uh, vanzelfsprekend voor jou, of moet je af en toe ook zelf uh, heb je jezelf daar uh, ook voor in de gaten moeten houden om te zorgen dat het dus niet dat dingen niet te expliciet waren, dat het te plat geslagen werd? Ja, dat is vraag om voortdurende zelfbeheersing en correctie. Ik heb de neiging om soms heel expliciet te zijn. En ik denk, dat is ook weer een manager in mij... dat ik dan eh, van andere mensen vraag wanneer wordt wat opgeleverd... wat is het resultaat ervan, et cetera. Dus dan ben je ook heel concreet. En in literatuur of kunst eh, probeer je dat juist niet te zijn. En gaat het juist dat je iets creëert... Wat bij anderen oproept, eh, wat de vrijheid bij anderen geeft om iets op te roepen, in plaats van dat ik het helemaal voor ga kouwen. Dus ik ben voortdurend bezig om mezelf erin te beheersen, te corrigeren en te kijken, eh, geef ik wel voldoende ruimte? We zitten hier zo te praten. En, uh, en, uh, en, uh, we, we, en ik zou jou een vraag dan merk ik dat je, je, je, hou, je, je mag graag dan ook beschouwend gaan antwoorden... hoe dat elders gaat, hè, hoe het in het algemeen gaat. Is dat schroom? Is, dat, uh, is, dat, uh, opeens, uh, is, is het ook raar opeens om over jezelf op deze manier... in een professionele zin over jezelf te moeten praten? Want als manager ja, dan, dan heb je een, een, een heel ander soort functie. Dan praat je niet alleen voor jezelf nu hier als schrijver in de auto met mij... dan gaat het alleen maar om jou. Is dat bevreemdend? Ja, best wel. Uh, vind ik wel onwennig. Uh, ongemakkelijk. De aandacht vind ik ongemakkelijk. Uh, en ik ben ook helemaal niet gewend om aangesproken te worden als uh, zijnde. Dat, dat is een rol die ik nog helemaal niet ken. Dat is wat ik in stilte gedaan heb. En waarvan ik dus gisteravond mijn eerste exemplaar in ontvangst heb mogen nemen... Hopelijk overmorgen dat het in de winkels ligt. Dus ik, dat is een rol die ik niet van mezelf ken, en waar ik nog nooit over gesproken heb. Dus daar ben ik ook naar op zoek. Dat is, dat is helemaal waar. Ja. Ja, ik kan me dat ook wel eigenlijk ergens voorstellen. Ja, opeens moet je opeens ook. Maar opeens betekent ook dat, dat je een soort geformuleerde mening over jezelf en je biografie moet hebben. Dat, dat, dat... Ik kan me voorstellen dat, dat het inderdaad ook heel verrassend is om opeens over na te moeten denken. Ja, dat, dat is het ook. of, of over het, het schrijversvak zelf, alsof je daar een hele gefundeerde mening over hebt. Uh, ik ken ook helemaal geen, geen andere schrijvers, daar heb ik ook geen contact mee. Wat lees je zelf graag? Ik vind uit Nederland recentelijk uh, zijn mooie schrijvers... in Tommy Wieringa en Peter Buwalda, maar ook een A.L. Snijders... ...de korte verhaaltjes uh, van hem. Uit Frankrijk lees ik een Patrick Modiano heel graag. Uit Duitsland Ingo Schulze of Daniel Keelman... Uh, maar ook de schrijvers die er al niet meer zijn. En A. Uh, Alberts uh, wordt niet veel gelezen meer. Prachtig in, uh, in zijn zakelijkheid, zijn eenvoud, zijn kortheid, uh, wat in zit. En daarnaast ben ik, zoals heel veel mensen, een omnivore. Uh, dat ook. Ook de Donald Duck lees ik. Er zit een ingezonden uh, brief van de Donald Duck in je boek. Ben ik toen ik hem las, dacht ik het ook meteen. Um, heb je deze nou uh, rechtstreeks uit de Donald Duck gehaald... Of, is, um, of heb je die toch zelf verzonnen? Ja, het is toch uh, zelf verzonnen, ja. Ik had geen Donald Duck bij de hand om hem daar uit te halen, ja. Nou, dat moet ik zeggen. Ik weet niet wat voor recensies je gaat krijgen, maar dat was de meest geloofwaardige, ingezonde Donald Duck-brief... die ik in tijden gelezen heb. <gif> dat is uh, heel mooi te horen. Ik weet niet of dit compliment nou een heel groot compliment is... maar ik vind het wel leuk om te horen dat dat, dat ook geloofwaardig is. Ben jij, het Op dat moment, laten we wel... op zo'n moment moet jij schrijven over een jong meisje... dat gepest wordt en dat schrijft naar de Donald Duck... Uh, Doe het maar. Laat het maar eens even geloofwaardig klinken... als volwassen vent die hier nu met mij in de auto zit. Ja, nou, dankjewel. Hè. Dus het is uh, inleven, maar dat geldt uh, ook in een meisje. Maar waar let jij eigenlijk op uh, als het om taal gaat? Um, het mag wel een beetje schuren. En ik denk, dat heb ik ook wel geleerd in de beeldende kunst... dat, laten we zeggen, twee totaal verschillende waarden soms naast elkaar euh, mooi zijn. Dat, dat geldt in de beeldende kunst ook. Iets mag heel erg mooi afgerond zijn en zacht en gepolijst aanvoelen. Maar er mag ook iets heel stekelijks zoals iets ruw of ongemakkelijks bij zitten. En dat, dat zoek ik ook in de taal. Ben jij trots op dit boek? Ja, ik word alsmaar trotser. En dat is toch wel de onzekerheid die ik in het begin voelde over de kwaliteit. Ik weet niet hoe andere mensen dit ervaren. Dat het heel moeilijk is om nog op een gegeven moment afstand te nemen... van wat je zelf gemaakt hebt. Maar door de enthousiaste reacties van mensen om me heen... oprecht enthousiaste reacties... Eh, dus van mensen die ook helemaal niks kennen... en ook helemaal niks bij mij te winnen hebben... en als die er enthousiast zijn... dan word ik wel meer bevestigd in wat ik gemaakt ben... ook trotser... En ja, ik zit nu naar het boek te kijken en dat is toch wel heel gaaf. En ik denk dat ik ook wel eens een boekwinkel op zal zoeken... om te kijken of hij op een stapeltje ligt. En zo reden we nog wel eventjes verder. Het oorspronkelijke persbericht vermelde dat 50% van de ervaringen in het boek... eerste hand waren. Daar is later op teruggekomen. Misschien is het dan aardig om af te sluiten met de woorden van Paul Auster... die aan het begin van het boek te vinden zijn... Verhalen overkomen uitsluitend diegenen die in staat zijn om ze te vertellen, heeft ooit iemand gezegd. Op diezelfde manier doen ervaringen zich uitsluitend voor aan diegenen die in staat zijn ze te ondergaan. U hoorde Auke van Stralen tijdens een autorit... met verslaggever Maarten Westerveen. En daar, uh, tijdens die autorit spraken ze over de debuutroman... Tankstellen verschenen bij Nieuw Amsterdam. We gaan luisteren naar uh, muziek van Clemens Rebijn en Philip Daus uit Kassel in Duitsland. De een speelt akoestische gitaar en zingt... en de ander bedient zich van allerhande elektronische instrumenten. En ze noemen zich Milky Chance. En het nummer dat u gaat horen heet Down by the River. Down by the river, I was drawn by your grace Into depths of oblivion, to the lover's place I was stuck in a puddle full of tears and unwise Stuck doings now now, know that we fade unlike, and you know, hey walk down and I feel like we can throw away the forces of a price, and I know too, it's, it's been the hardest days for you, let's throw them out the window, that's what those lovers do. By the River van Milky Chance uit uh, Duitsland komen die. We vragen mensen, um, nou ja, min of meer bekende mensen, wat hen door de nacht heen helpt als de slaap het niet wil doen. Wat heeft hen in het verleden of in het heden in letterlijke of figuurlijke zin geholpen door een donkere nacht. En vannacht leggen we die vraag voor aan dichter Menno Wichtman. Ik ben een uh, hele slechte slaper. En wat het nog erger maakt is dat ik al jarenlang uh, s'nachts leef. Ik zou niet zozeer weten of uh, de dichter over wie ik het straks ga hebben... of die mij echt uh, in slaap wiegt, zeg maar. Maar ik uh, wil het wel graag over hem hebben... omdat hij uh, een van de weinige Nederlandse dichter is... die een ontzettende troost biedt. Uh, ik, ik heb zijn, uh, zijn uh, gedichten wel eens s'nachts gelezen. Uh, maar in, ik, ik zou eigenlijk willen zeggen: uh, als het je tegen zit, dan helpt het eigenlijk. En als je enig gevoel voor poëzie hebt, hè, dus dit is geen tip voor muzische mensen, maar als je eh, enigszins ontvankelijk bent voor poëzie en als het je als je werkelijk met je rug tegen de muur staat, dan is eh, deze dichter een uh, ja een ideale reisgenoot in de ellende. Mm. <laughs> Ik denk dat ik al 16 uh, al was toen ik uh, voor het eerst uh, van deze dichter bij een uh, bibliotheek een bundel van hem leende. En uh, nou wil ik niet zeggen dat, ik toen, uh, dat alles toen goed bij mij doorkwam, maar ja, deze dichter is eigenlijk uh, mijn leven lang uh, uh. bij me gebleven. valt me ook altijd op dat, dat deze dichter zo ontzettend zuiver sprak. En ik, heb, ik denk wel eens dat hij Nederlands spreekt... zoals het Nederlands bedoeld was. En dat denk ik ook als ik zijn gedichten lees. Heel zuin... <lacht> ja Ik wil geen pleidooi voor het volkseigenen houden... of voor een of ander uh, uh, uh, uh, nare extremist doorgaan. Maar de manier waarop deze dichter uh, uh, Nederlands schreef... is uh, is, is vlekkeloos en is, is schitterend. En, uh, uh, uh, en het knappe is ook nog eens, e nog, nog eens dat deze gedichten uh, soms 50, 70 jaar oud zijn, maar dat ze niet heel erg verouderd zijn. En voor bijna al zijn generatiegenoten uh, gaat op dat die voor ons nu lastig te lezen zijn, maar deze dichter die zo de eenvoud koesteren, die, ja, die heeft het eigenlijk gered. Voorlopig. <laughs> hebben het over uh, zoiets uh, verschrikkelijks als slapeloosheid. Hè? Uh, en van deze dichter uh, zijn een aantal dichtregels gevleugeld. Uh, en één daarvan heeft ook met slapeloosheid te maken. Misschien dat uh, mensen nu wel weten wie ik bedoel. Deze dichter schreef een gedicht met de titel Insomnia. chic Latijn voor slapeloosheid. En hij begint dat gedicht dan met... Denkend aan de dood kan ik niet slapen. En niet slapend denk ik aan de dood. Nou, kom daar maar eens op. Het gedicht dat ik graag wil voorlezen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 En dan het had zoveel erger kunnen zijn. Dichter Menno Wichtban maakt er een raadsel van. Hij noemt uiteindelijk niet de naam van de dichter die hem door de nacht helpt. Doe ik het maar gewoon. Dat was JC Bloem die hij voordroeg. We gaan naar uh, Bristol. Daar komt een uh, trip op gezelschap uit... dat uh, grote hits heeft gescoord en ontzettend veel uh, platen heeft uh, verkocht. Al drie jaar geleden maakte ze hun laatste plaat. Samen met de zanger van Blur, Damon Albarn... en de Jamaicaanse nachtegaal Horace Andy. U luistert naar Massive Attack. A 2010 Massive Attack splitting the atom. U luistert naar Nooit meer slapen. De VPRO zelfgebouwde muziekmachines, video en fysiek theaterspel vormen de ingrediënten van een nieuwe voorstelling: Mijn Faust. Goethe schreef met Faust een verhaal over hoe een mens zijn ziel aan de duivel verkocht. En die donkere kant laten theatermakers Schippers en Van Gucht, muziektheatergroep Bot, actrice Sanderijn Helse en filmmaker Douwe Dijkstra ons ook zien. Afgelopen weekende ging het in première in Breda. Onze verslaggever Bot Jellema ging naar de repetitie in Breda toe en sprak al daar met de makers Douwe Dijkstra, Geert Jonker van theatergroep Bot en regisseur Jelly Schippers. Wij zitten hier in een kamer met een, een vreemdsoortig samenstelsel van uh, machinerie, uh, instrumentarium enzovoorts. Met een, al zou je het niet zeggen, een cel. Maar dan op één hoog. Een cel? Wat voor cel? Uh, nou, misschien is het wel een dode cel. Zijn raspen de als hunkert naar een mes. Hij heeft de wijsheid in pacht... De machine die hierin staat, dat is een apparaat wat ik ooit voor de staat heb gemaakt. Fijne bent uit Nijmegen. Hier heeft hij ook de functie van uh, uh, mechanische ritmebox. Maar het is ook een soort van gehakt molen. Waarin we langzaam maar zeker vermalen gaan worden. Ah, oké. Okay. Want het staat onder het podium, of, of de cel, zoals je het noemt. Uh, en die is op, wat is het, anderhalve meter hoogte? Nog niet eens volgens mij. En jullie kruipen er voortdurend onderdoor. Precies, precies. We zijn uh, uh, als bandje bot, zijn we hier uh, continu bezig in de machinekamer om de boel draaiend te houden. Juist. Struikelend over andere instrumenten die er verder ook nog. No, nog, nog net niet, nog net nee. niet. <laughs> Als we struikelen, dan is dat ook de bedoeling. Faust, stelde en zegeningen. Duivel komt alles ritsen. Uh, maar. Hij had ook zijn hand. Voor wat. Hoort wat. Mijn Faust, jullie. Ja, Waar gaat die voorstelling over? Um, mijn Faust is een bewerking van het oorspronkelijke Faust-verhaal. Maar wij zoals Goethe, dat, hebben, heeft, zoals Goethe nee. dat heeft geschreven. Alleen, wij nemen Faust niet als hoofdpersonage... maar het meisje waar hij zijn hart aan verliest. Ja. En um, wij horen eigenlijk zijn geschiedenis... Uh, en vooral vanaf het moment dat hij haar ontmoet... Ja, in haar hoofd. Dus, dus wij, uh, we zitten met z'n allen mogen we een kijkje nemen... in het uh, laatste uur van het leven van dit meisje... Kijk, okay. uh, Faust, eventjes misschien dat het algemeenste wat er over hem bekend is... is dat hij zijn ziel aan de duivel verkoopt. Precies. Hè? Daar komt het om in ja. beginsel op neer. Hoe kom, komt dat element terug? Ja, ja, dus, uh, dus je krijgt wel een soort van het algemene kader te horen en te zien. Uh, dus over de man die zijn, zijn ziel verkoopt aan de duivel. Uh, en in ruil daarvoor krijgt hij alles wat hij wil totdat hij verzadigd is, totdat hij genoeg heeft. En uh, de duivel die, uh, loopt dus uh, nou, jaren achter hem aan, hem alles maar te geven... en uiteindelijk heeft hij daar helemaal genoeg van. En wat geeft hij hem? De liefde. En dat maakt dat Faust eigenlijk niet meer hoeft. Hij heeft genoeg aan de liefde. En juist dan komt de duivel voor zijn botten. Maar niet, eigenlijk niet alleen voor de zijne, ook voor die van Gretchen. Want Faust sleept Gretje mee de ellende in. Ik wil verder scheldspartijen. Ik wil een Kalasjnikov doen mij. Keeer groep. Doe mij niks dan los. Scheur mijn weer als je naar Varga. Maak maar gek, maak maar rijk, maar alles wat ik gemist heb. Toen wij alles tegelijkertijd. Geef er een klap op. Kom op. Ik denk dat het een voorstelling is die gaat over grenzen. En om te bedenken van uh, waar liggen de mijnen en wanneer zou ik er overheen kunnen gaan. En ik denk dat het een uh, voorstelling is over wel of niet je verantwoordelijkheid nemen. En kun je die nemen als je van tevoren niet had kunnen overzien... wat de consequenties zijn van je acties of van je daden. En, en kunnen jullie als, als muziektheatergroep iets met dat, uh, met dat verhaal? Uh, jazeker. Uh, waar voor ons de sport lag was... Uh, uh, we zijn dus uh, uh, op aanraden van jullie... begonnen bij de oerversie van Goethe. Uh, daar is een oude Nederlandse vertaling van. Normaal gesproken schrijven wij onze teksten zelf. Uh, uh, Job, onze zanger, uh, allitereert de vrolijk los en dan krijg je uh, mooie songs. Nu waren we dus gebonden aan de oorspronkelijke tekst van Goethe. Uh -huh. Dat wordt natuurlijk eventjes even heel erg andere koeken... om daar liedjes van te smijden... Ja. Ik denk dat het heel behoorlijk gelukt is om wel het, het, het, het, het Botteriaanse taalgebruik, uh, wat van ons uh, wel een beetje bekend is, uh, om in precies dat taalgebruik wel net even dat te vertellen wat het verhaal nodig heeft, zonder meteen uh, uh, uh, catchy te worden of, of uh, uh, Goethe te willen verhippen of zo. Dat is, ja. dat is totaal niet aan de orde. Jullie zijn ook meer dan alleen de muzikanten op het podium. Ja, soms zijn we eventjes vertellig. Ja. Soms uh, uh, krijgen we even een paar seconden in, in de huid van, uh, uh, uh, van Faust. Maar dan toch weer niet. Dan zijn we toch ook weer muzikant. Ja. Switchen heen en weer. Ja. En een ander element dat hier ook nog uh, in zit... en dan komen we bij jou te uh, zijn de videoprojecties uh, die je maakt. Nu maak je vaker videoprojecties voor, uh, voor theatervoorstellingen. Wat heb je hier precies gemaakt? Ja, mijn, uh, mijn videoprojecties die zijn te zien op een wand... die eigenlijk om, om het hele decor heen staat. En, de celwand misschien? De celwand, ja. Uh, en uh, nou, nou zijn de, de machines van Botten al van zichzelf wel heel fotogeniek. Maar uh, daaromheen uh, staat die wand... en die is eigenlijk voor een belangrijk deel ook uh, de plaatsbepaling. Want we, we, we, we beleven het verhaal vanuit het hoofd van Gretchen. En die... Uh, die bevindt zich eigenlijk in die dode cel... maar die, die switcht in haar hoofd tussen, tussen fantasieën en herinneringen... en uh, dromen en verlangens heen. En die, en die, en die uh, verplaatsingen, zeg maar, die, die worden ondersteund in, in die projecties. Dus soms is, is het eigenlijk decor op die manier. Maar daarnaast is ook de... Ja, eigenlijk de, de derde speler, zeg maar. Naast uh, Fouts en Gretchen heb je de, de duivel. En die, en die komt eigenlijk alleen maar voor in de, in de projecties. Mm -hmm. En um, die projecties spelen zich ook voor een deel af uh, op, uh, op Gretchen zelf. Ja, ze, ze draagt een witte jurk. Ze draagt een witte, witte jurk. jurk, ja, om, om, om een reden. En uh, dus, dus op, op bepaalde momenten in de voorstelling zijn de ja, spelletjes... Die, die, die Faust al dan niet uh, met, met hulp van de, van de duivel met haar speelt... die, zijn, uh, die spelen zich af als, als, als projecties op haar jurk. Ja. Kan je er iets over vertellen, wat er dan is te zien? Nou ja, ze krijgt onder andere mooie spulletjes van Faust... en uh, sieraden en kettingen en, uh, en die... Uh, ja, die zijn door middel van projecties te zien en die zijn... Uh, ja, goed, ik, ik wil dat Die gaan top... hun eigen leven leiden die, die op gaan... haar lijf. Precies, precies, ja. Die gaan, uh, ja, dit is eigenlijk een soort van, soort van seksscène... Uh, uh, nou ja, goed, waar ze een cadeautje krijgt. En dat cadeautje, dat uh, gaat zijn eigen gang een beetje op haar jurk. Dus, uh, <lacht> ja. <lacht> ja. Hoe heb je dat gemaakt? Ja, hoe heb ik dat gedaan? Nou, ik heb, ik heb veel geanimeerd uh, uh, getekend in de computer. Dat is niet zo vreselijk spannend om te vertellen hoe dat werkt. Maar ik heb wel geprobeerd om het heel analoog te houden. Want bot, uh, weet je, alles wat bot doet is heel uh, handgemaakt. En je ziet hoe het werkt. Je ziet, je ziet hoe die machines draaien en, en, en hoe ze piepen en kraken. En uh, dus die projecties, die, die, ja, die, zijn ook, uh, die zijn ook stoffig en vies. Hm. En... Um, Um, daarvoor heb ik ook veel uh, uh, dingen opgenomen met, uh, met bloem en met stof en met uh, ah, kijk, poeder. Dus, ja. Gewoon met een camera en een tafel. Met de camera en rotzooi en dat, uh, ja, dat is hier dan decor te zien. Okay. Ja. Is het lekker om die elementen bij elkaar te brengen dan daarna? Ja, dat is fantastisch. Mm -hmm. Dit is zo'n zo typische voorstel, voorstelling waar je, waar je van tevoren nooit helemaal zeker weet waar je uitkomt omdat, uh, en dat, ik vond het repetitieproces liep echt heel goed. En iedereen zit in zijn element. En we hebben met z'n allen heel erg het gevoel, oh dat is onze voorstelling. Of zo typisch bot, typisch bouwen, en typisch schippers en van Gucht. En, en dat is eigenlijk uh, het beste wat je kan hebben. Dus het is heerlijk om dat te regisseren. Want iedereen zit een soort van in zijn element. En dan is het aan mij om dat, uh, om dat bij elkaar te brengen. Heb je dan eigenlijk alleen nog de nieuwsgierigheid... naar elkaar nodig... Uh, om, om het een eenheid te laten worden? Ja, heel erg. Die heb je verschrikkelijk nodig. En, uh, en af en toe ook een beetje schuren. Hè? Want wie mag op welk moment het voortouw nemen waar? En welke elementen zijn nu belangrijk? En uh, wie moet even naar de achtergrond en wie naar voren? Uh, het, is een, uh, het is een hele leuke puzzel geweest. Ja, ja het is een leuke puzzel. Uh, Douwe nog even naar jou. Ik, jullie speelden net eventjes... Wat, uh, een, een kort stukje... Um, in, in een repetitie. Toen... Uh, moest ik even een paar keer naar jouw projectie kijken. Want uh, van jouw muziekmachine, uh, Geert... daar staat bovenop twee blokken die wat op en neer gaan... en daarmee geluid maken. Ja, heipalen. Heipalen. Een soort van, een soort van ja. heipalen. Um, en die hadden wel enige slagschaduw van de theaterlampen die uh, er waren. Maar ik zag ze achter op de, op de wand nog een keer. Toen dacht ik, hey, dit, dit, dit is niet de schaduw van die dingen zelf... maar die heb je gemaakt. Ja, klopt ja. Ja, er zitten een aantal van dat soort uh, spelletjes in met licht en schaduw. Omdat, kijk, dat is ook het spannende van het werken met projectie in theater. Dat uh, uh, een beamer of een projector is feitelijk natuurlijk ook gewoon een lamp. En, uh, en, en, en, en je kan er uh, letterlijk plaatjes mee, uh, mee schijnen. Uh, maar je kan er ook gewoon licht. Um, ja, je maakt ook gewoon licht mee. En in die, in die specifieke scène uh, wordt er alleen maar wit licht gebeamd, wat ook weer zijn eigen schaduwen werpt. Uh, maar je kan. In tot een theaterlamp kun je schaduwen toevoegen aan het licht. Of eigenlijk schaduwen knippen uit het licht wat je dan weer beamt. Waardoor je dan ja. weer denkt dat er iets tussen de lamp staat, maar dat is niet zo. En dat soort spelletjes uh, uh, vind ik heel erg leuk. Het is veel meer dan alleen een scherm waar je, waar je een plaatje op, op, op beamt. Weet je wel? Omdat dat nou helemaal handig is in een, in een decor of zo. Ja. Het mooie is dat de, de, de, de combinatie van, van wat wij soms zingen... of, of aan instrumentale muziek maken... het, het dubbelt vaak met uh, het werk van Douwe, de projecties... op het moment dat je echt in het hoofd van iemand zit te kijken. Mm. Uh, wat, wat gaat er in het, het hoofd van dat arme meisje om? Uh, uh, gaat hij nu echt verliefd zijn? Of, of, nee. of gaat ze het aandurven of niet? Uh, lazert ze de afgrond in? Uh, ne nog net niet... Uh, we zijn eigenlijk uh, simultaan zowel de projecties als wij... steeds meer een beetje aan het duwen en nog een beetje aan het duwen... en nog een beetje aan het duwen. Dat spel, dat voel je wel. Los van of ik alle precieze details zie, die zie ik niet steeds in de voorstelling. Maar de combinatie daarvan, die werkt heel erg. En dat spel is ook voortdurend een uit. Daar hebben we de hele tijd naar moeten zoeken. En dat is heel ingewikkeld. Want bijvoorbeeld de actrice, we hebben vorig jaar een proeven ervan gemaakt. En uh, daarna heeft zij de registratie gekeken... En toen zei ze: Oh, daar sta ik in. Dat zijn we aan het maken. Het is soms heel moeilijk is als je op scène bent om door te hebben dat er, er gebeurt verschrikkelijk veel. En er is heel veel te zien. En er zijn allemaal verschillende disciplines die iets vertellen. Soms lastig is als je op scène bezig bent om te overzien wat het geheel is. Dus uh, uh, maar ja, dat is wel heel erg spannend. Maar Normaal zijn mensen wel gewend: een actrice is gewend: dit is mijn onderdeel, hier ben ik verantwoordelijk voor. En daar wordt nu een stukje van afgepakt en aan bod gegeven of aan douwen gegeven. Mm -hmm. Maar ja, dat maakt wel uh, de samenwerking heel uniek en heel hecht. Ja. En misschien heeft het ook weer met het verhaal te maken waarin je zegt van de grenzen ja. worden voortdurend opgezocht. En hier Geert zij net van ja, we moeten ook steeds een ja. beetje. Ja, iedereen heeft dat moeten doen. Dat is zoeken. Het is wel super leuk om. Uh, uh, op het einde van de rit, op het moment dat die voorstelling klaar is... en je ziet er een, een registratie van... om er dan achter te komen dat je ineens niet één keer... maar, maar wel 25 keer op het podium staat. Ja. Omdat, nou ja, uh, Douwe dupliceert. Uh, <laughs> dat is een kleine moeite. Uh, Doe je dat ja. nog live trouwens hier? Of uh, met, met camera's of dingen? Of is dat alles al vast? Nee, nee, het is wel allemaal, allemaal vooropgenomen, ja. Ja, zeker. Ja. Maar wat misschien nog wel goed is om te noemen... of we hebben het nu eigenlijk over dat verhoogde podium... wat je al even... Ja. Uh, noemde, en die muur daar omheen. Maar uh, Sandra en Gretchen dus. Die staat dus het hele stuk staat ze op, een, op een verhoging. Met daaronder dus... Uh, in die cel. Uh, uh, ja. In die cel. En zij kan dus uh, anders dan, dan denk ik uh, gewoon is in het theater. Ze kan eigenlijk geen kant uit. Ze, kan, uh, ze staat op een soort uh, blok met een, met een uh, afgrond ernaast. Uh, en daaronder kruipen drie uh, mannen om haar heen. En zij is eigenlijk wel de, zeg maar, het, het, het, het oog van de storm of zo. Om, om haar draait alles heen. Het ding is ook wel zo hoog dat toen net de repetitie klaar was... toen zei ze, kan niemand zo hoffelijk zijn om mij hier even af te tillen? Ja, ja, ja. Zo hoog is het dan weer zo. Ja, ze, ze moet er echt afgetild worden. En het is voor haar best confronterend. Want je staat daar, ze kan niet echt zien wat er onder haar gebeurt. Ja, ze staat ja, letterlijk... Uh, het voelt voor haar soms heel erg na. En. Filmmaker Douwe Dijkstra, audiomachinist Geert Jonker van Theatergroep Bot... en regisseur Jelly Schippers over de voorstelling Mijn Faust. De voorstelling ging vrijdag in première in Breda... en is toch tot eind maart in heel Nederland en België te zien. Een bijdrage van Bot en Jellema was dat. Morgen in Nooit meer slapen hoort u criminoloog Cyril Feynoud. Die uh, heeft een boek geschreven, Criminologie en Strafrechtsbedeling. En dat is een omvangrijk werk over de geschiedenis... van de georganiseerde misdaad in Europa... En in de VS en lessen die ze over en weer van elkaar kunnen trekken. Dus uh, zware criminaliteit morgen in Nooit meer slapen. Graag tot dan. En in het tweede uur hebben we weer allerhande cultuur. Fijn dat u heeft geluisterd. Ik wens u nog een hele mooie nacht. En morgen alvast een hele prettige dag. En straks op Radio 1 kunt u luisteren naar de EO. Dit is de nacht met Saskia Weerstand. Ik wens u een goede nacht.